7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Meer voorstemmen voor het referendum over de nieuwe inlichtingenwet op dit moment dan tegenstemmen, blijkt uit de peilingen. En criminelen en verdachten knippen steeds vaker hun enkelband door. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Tijd. In 2017 namen 63 mensen de benen na het doorknippen van hun enkelband, meldt de Telegraaf. En dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zeker drie criminelen die vorig jaar aan het elektronisch toezicht ontsnapten, zijn nog altijd spoorloos. Kamerleden zeggen tegen de krant verbaasd te zijn over de cijfers. Het ministerie benadrukt dat het dragen van een enkelband in 98% van de bijna 3000 gevallen wel goed gaat. In Engeland worden, worden duizenden militairen ingeënt tegen Antrax. Britse media melden dat de minister van Williamson van Defensie... dat vandaag bekend gaat maken. Ook zou er ruim 50 miljoen euro worden gestoken... in een centrum speciaal gericht op de verdediging tegen chemische wapens. De maatregelen volgen op de vergiftiging... van de Russische ex-pion Skripal en zijn dochter. Zij liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Britse premier mee zegt dat Rusland achter de aanval zit. Alle auto's zouden moeten worden uitgerust met een zwarte doos. Dat willen verzekeraars, melden NRC en De Telegraaf. Zo'n opnameapparaat legt vlak voor een ongeluk gegevens vast. En dat kan volgens het Verbond van Verzekeraars helpen... bij het aanwijzen van een schuldige en de schadeafhandeling. Zo zou fraude kunnen worden voorkomen. Elk jaar wordt 50 miljoen euro aan fraude bij autoverzekeringen opgespoord. De verzekeraars willen dat de overheid een zwarte doos in de auto verplicht stelt. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines moet tekst en uitleg geven over de dood van een puppy. De bulldog overleed tijdens een vlucht van Houston naar New York. Het dier zat urenlang in het bagagevak boven de stoelen. Volgens de baasjes moesten ze de tas met de hond daarin zetten van de stewardess. De hond zou nog twee uur lang hebben geblafd, waarna het stil werd. United Airlines zegt dat de stewardess niet had begrepen dat er een hond in de tas zat. De nationale ombudsman is bezorgd over de vrijheid... om in Nederland te demonstreren. Het lukt gemeenten en de politie niet altijd... om de rechten van demonstranten te beschermen, zegt Renier van Zutphen. Het gaat dan bijvoorbeeld over onderwerpen als piet, Pegida... en de komst van asielzoekerscentra. Volgens de ombudsman gebeurt het vaak dat betogers worden opgepakt... maar niet worden vervolgd. Hij wil dat zulke zaken altijd voor de rechter komen... zodat hij kan beoordelen of de aanhouding wel terecht was. En het eerste kievietsei is gevonden. Het werd gisteravond rond 6 uur gevonden in Gieselanden in Zuid-Holland. De vinder is een vrijwilliger van de natuur- en vogelwacht Waard. Met de vondst is het weidevogelseizoen officieel begonnen. En dat betekent dat vrijwilligers vanaf nu het land intrekken... om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen. Elk jaar broeden zo'n 200.000 kievietsparen in Nederland. Het weer. De dag begint droog met in het noordoosten zon. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. En aan het einde van de ochtend gaat het regenen. Tot 10 graden. Morgen ook af en toe regen. En het wordt dan ietsje kouder. ANWB verkeersinformatie, Dennis Mooi. Tot nu toe een normale ochtendspits met 16 files. 70 kilometer bij elkaar geteld. Zitten we ook aardig op schema. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort heb je wel veel vertraging. Tussen op het vaapplein en de botlektunnel staat namelijk 9 kilometer file. In de tunnel is namelijk een ongeluk gebeurd met een aantal. Personenauto's en een motorrijder. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is drie kwartier. En op de A20 naar Gouda, tussen Knoppen, Terbergse en Moordrecht, 6 kilometer file en een kwartier vertraging. En 10 minuten extra op de A27, Breda, Utrecht, tussen Geertruinenberg en Gorkem. Rondcontainers, steekwagens, stapelbakken, stellingen. Alles voor uw magazijn en bedrijfslogistiek vindt u op kruisinga.nl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 Zes en minuut over zeven is het. Volgende week stemt u niet alleen voor de gemeenteraadsverkiezingen... maar ook voor het referendum over de nieuwe inlichtingenwet. Onze techredacteur redacteur Joost Gelvis die weet alles van die wet... en heeft ook alle peilingen over het referendum in het vizier. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, kom maar op, wat zeggen die peilingen? Nou, over het algemeen, de, de, de mate waarin het verschilt... maar over het algemeen uh, loopt de voorstem echt aan kop. Um, in alle vier de peilingen door, alle, alle vier door gerenommeerde peilingbureaus... Um, ja, is de voorstem groter dan de tegenstem. Bij INO Research, de meest recente peiling van gisteravond... is 51% voor, 30% tegen en 19% weet het niet. Uh, bij de andere peilingen is het ook in die orde van grootte. Alleen Kantar Public wijkt een beetje af. Daar zegt 34, uh, 35% voor, 24% tegen en 10% gaat niet stemmen. Ja, in die laatste zit het wat dichter op elkaar. In die andere dus uh, duidelijk voorsprong voor die voorstem. Ja, de voorstem staat eigenlijk overal, overal aan kop. En dat zag je eigenlijk al sinds het begin van de peilingen wel... dat in de meeste peilingen dat de voorstem uh, het grootst was. Wel dat de voorstem slonk. Dus dat de tegenstem steeds populairder werd... en uh, ook wel inloopt nog steeds op het voorkamp. Ja. Belangrijk is ook de opkomst. Hè? De opkomstdrempel is gesteld op 30 procent. Dus er moet minimaal 30 procent opkomen... wil dat referendum überhaupt, uh, wil de uitslag geldig zijn. Wordt dat gehaald? Nou, daar lijkt het ook op. In, alle, in, in drie van de, van de vier peilingen is ook de opkomst meegenomen... en daarin ligt ook de opkomst boven de 30 procent. Moeten we wel bijzeggen dat uh, uiteindelijk de opkomst... toch weer lager uitvalt dan zo'n peiling zegt. Want Bij het Oekraïne-referendum lag de verwachte opkomst... echt wel meer dan 10 procent boven de uh, uiteindelijke opkomst. Uh, maar in dit geval is de kans groot dat die sowieso gehaald gaat worden. Uh, want ook de gemeenteraadsverkiezingen zijn. Dus tenzij heel veel mensen bewust niet gaan stemmen bij het referendum... wat een strategie kan zijn die je ook bij het Oekraïne-referendum zag... Uh, wordt die opkomst waarschijnlijk wel gehaald. Ja, wat legt dat nog eens uit. Als je, stel nou dat je voor bent. Hè, je bent voor, uh, voor die wet. Dan moet je dan wel gaan stemmen? Ja, dat is het dilemma waar veel mensen inderdaad... bij het vorige referendum ook mee zaten. Uh, van ja, ik kan ook gewoon niet gaan stemmen of niet opkomen dagen... En dan wordt het hele referendum misschien gewoon aan de kant uh, geschoven. nou Die tactiek die, um, heeft in ieder geval niet gewerkt. Want de opkomst lag net boven de 30 procent. Uh, ge ja, en, en genoeg tegenstemmers kwamen opdagen... Uh, om die wet uh, nou, niet van tafel te krijgen... maar wel met tegenstem uh, geldig te maken. Nou, en, en dan zijn er natuurlijk ook nog heel veel mensen die weten het gewoon niet. nou ja Die komen ook wel in die percentages voor die jij net noemde. Of er zijn mensen die zeggen heel bewust van... Ja, dit is zo'n ingewikkeld onderwerp, dat dat vind ik helemaal niet handig voor een referendum. Die willen blanco stemmen. Wat gebeurt daarmee? Ja, blanco stemmen is inderdaad voor sommige mensen ook een strategie... maar dan wordt de, de, de stem wordt wel opgeteld uh, bij de opkomst. En in het geval van de opkomstdrempel uh, is hij ermee wel geldig. Dus als je blanco stemt, of ongeldig trouwens... Dat, uh, dus als je twee dingen bijvoorbeeld aankruist of je eigen naam erop schrijft... in plaats van, dat doen mensen ook wel eens... Uh, dan telt het niet mee natuurlijk voor het voor- of tegenkamp... maar wordt de opkomst wel hoger. Ja, goed. Nou, ook voor dat referendum geldt natuurlijk nog een week te gaan. Hoewel er niet echt campagne of zo wordt gevoerd. door... Ja, er wordt wel campagne gevoerd, maar niet heel. In ieder geval de politici horen. Ho als. Uh, ja. Nee, politici horen ik er nauwelijks over. Hè. Die hebben het eigenlijk alleen maar over, die, over de gemeentepolitiek. Of vooral over de landelijke politiek. Maar er is nog een week te gaan, dus wie weet dat die cijfers nog worden aangepast. En we gaan uiteindelijk dan uh, volgende week de uitslag wel zien. Dankjewel. Joost Schellevis was dat. Gaan we naar de andere kant van de tafel? Daar zit uh, Nick Wouters van onze NOS Economie Redactie. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Want gaat Nederland vandaag een slag uitdelen aan Groot-Brittannië? Dat is de belangrijke vraag. Over een uur wordt, als het goed is, bekend... waar voedings- en wasmiddelenconcern Unilever zijn hoofdkantoor vestigt. Wordt dat Londen of wordt dat Rotterdam? Nou, heeft het bedrijf nog uh, twee hoofdkantoren. En het lijkt erop dat het richting Rotterdam gaat. En als dat gebeurt, is dat natuurlijk een klap voor Groot-Brittannië. Ja, zeker een klap. Want bedrijven zoals Unilever, daar heb je er niet veel van. Dit is een bedrijf wat echt een gigant is. 160.000 werknemers over de hele wereld. Overal waar je komt in supermarkten zie je wel producten van Unilever. Die naam Unilever is niet zo bekend, maar <coughs> die merken die ze hebben wel, Axe, Knog, Ben Jerry's, en zo kan ik nog minutenlang doorgaan, want ze hebben 400 merken in totaal. Ik denk dat als je op vakantie gaat en je gaat daarna naar een supermarkt, jij was in Japan geweest, ik denk dat je daar ook producten, daar ben ik wel zeker, van Unilever in de schappen hebt. Dus het is echt een enorm groot bedrijf, maakt dus ook veel omzet, en het heeft een lange geschiedenis, 130 jaar is het al oud en al 80 jaar heeft het dus kantoren in zowel Londen als in Rotterdam. Meer dan 80 jaar zelfs. En dat ze dan na zo'n enorme periode kiezen. Voor Nederland, ja, dat is wel een, een groot signaal. En zeker met de brexit natuurlijk en de onzekerheid die dat weer meebrengt. Hoe zeker is dat, dat ze naar Rotterdam komen? Dat is wel vrij zeker. Mensen die wij spreken, die om Unilever heen zitten... die hier enigszins weet van kunnen hebben... die uh, gaan van Rotterdam uit. De Britse media spreken over Rotterdam, dat die keuze uh, gemaakt is... en dat dat uh, nou, over een klein uurtje bekendgemaakt gaat worden. En gisteren spraken we premier Rutte. En ook hij, uh, nou, je hoort in zijn antwoord dat hij hier ook op rekent...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 afgeschaft of naar nul gebracht. Dat, eh, kreeg, daar kreeg hij veel kritiek voor. Dat kost 1,4 miljard euro per jaar. Maar hij zei, ja, dat is nodig om bedrijven zoals Shell en Unilever... hier te houden en om nieuwe bedrijven hier naartoe te halen. Nou ja, Als Unilever weg zou zijn gegaan... zou dat natuurlijk enorm gezichtsverlies uh, zijn geweest. En net, uh, nu ze hier blijven, is dat dan weer een overwinning ja, voor hem. De, de vraag en, is of, of dat dan alleen maar daarmee te maken heeft. Ja. Het zou kunnen, het heeft misgespeeld misschien. Nou ja, ik denk dat ze een lijstje gemaakt hebben. Kijk, ik heb zelf vanmorgen ook even gedaan... zoals je dat misschien thuis ja. ook wel eens doet... als je Met moeilijke beslissingen midden. gaat maken. Ja. Dat je aan de ene kant uh, Londen zet en aan de andere kant Rotterdam... en dan plus en minder erbij zet inderdaad. En dan is die dividend, dividendbelasting is wel een plusje... maar er zijn natuurlijk veel meer factoren die meespelen bij... Uh, bij zo'n beslissing. Nou, want, goed, nu nog twee hoofdkantoren. Uh, dat moeten er dus straks één worden. Waarom willen ze dat? Heeft dat inderdaad alleen maar met die brexit te maken? Nee, het heeft te maken met vorig jaar het overnamebod... dat ze hebben gekregen van uh, concurrent Kraft Heinz. Daar zijn ze zich echt wild van geschrokken. Want ik zei al, Unilever, dat is al een heel groot bedrijf. Zij zijn gewend bedrijven op te kopen. Ze zijn niet gewend om zelf gekocht te worden. Die overnamepoging die hebben ze snel uh, uh, weten tegen te houden. Daar uh, hebben ze zich tegen kunnen beschermen. Maar ze dachten wel, ja, straks komt er weer een andere partij uh, ons overnemen. En dan moeten we flexibeler zijn. En met twee hoofdkantoren is het dan eenmaal moeilijker om beslissingen te maken. En ze dachten, als we nu voor één hoofdkantoor gaan... dan zijn we beter beschermd. Ze hebben ook nog allerlei andere maatregelen genomen. Hoor. Ze hebben een slechtlopende divisie uh, verkocht. Of in ieder geval een divisie waarbij ze niet heel veel verdienden. Maar de keuze voor één hoofdkantoor is hierdoor ingegeven... en niet zozeer door de brexit. Al heeft die brexit natuurlijk wel weer meegespeeld... in dat lijstje wat ze gemaakt hebben... om te kijken welke keuze het beste is. Ja. goed. Nou, Jij blijft alle lijnen, alle telexen, uh, telefoontjes... Uh, noem het allemaal maar op... alle magische middelen der communicatie in de gaten houden... zo goud het uh, grote nieuws er is. en uh, de Storm ik rook. hier binnen. Storm je binnen en dan horen we dat van jou. Nick Wouters yes. over uh, het hoofdkantoor van Unilever. Dan praat ik u nog even bij over wat gisteravond gebeurde op Radio NTV. GroenLinks heeft een fractiemedewerker ontslagen... omdat hij een stagiair tegen haar zin heen heeft gezoend en betast. Partijleider Jesse Klaver die zei bij RTL Late Night... dat hij door deze kwestie hard met de neus op de feiten is gedrukt. Wat het mij weer leert is dat dit dus overal kan voorkomen. Zelfs in de organisatie waar je zelf werkt... en waarvan je denkt dit is een veilige werkomgeving. Uh, zelfs daar uh, kan het gebeuren en uh, dat... dat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 Ja, ongeveer twee jaar geleden wilden we demonstreren bij de Israëlische ambassadeur. Dat wilden we doen voor twee mensen die ten onrechte gevangen zitten. En toen we hier het voorstel deden bij de gemeente uh, om te demonstreren... was eigenlijk de eerste reactie van de gemeente was dat kan niet. En burgemeesters zorgen ook dat demonstranten niet oog in oog komen te staan met tegendemonstranten. Dat is natuurlijk om vechtpartijen te voorkomen. Maar de ombudsman denkt daar anders over. Ze moeten wel een beetje in elkaars gehoorsafstand zijn... soms zelfs in elkaars gezichtsveld... om nou ja, allebei die tegengestelde meningen naar voren te kunnen brengen. Dat is vaak een hele lastige klus voor de politie. Dat besef ik me heel goed. En toch moeten ze ervoor zorgen. Aan tafel afval bij Jeroen Pauw vertelde Frans Bauer over zijn nieuwe programma. Daarin zijn Frans en zijn vrouw op reis in de Verenigde Staten. En ze gingen ook op zoek naar de bedenker van de Big Mac. Want daar hebben ze hun relatie aan te danken. Onze eerste romantische date, hoek, ja, dat, wil ik wel dat was in een Mac... Op een gegeven moment ging ik haar ophalen... en ik zei, wat, gezellig, we gaan even een gezellig broodje Big Mac eten. Ga je vinden En dat was gisteravond op Radio NTV. Werven we hebben nu een blik op de buitenlandse media. De Britse reactie op de zenuwgasaanval op voormalig dubbelspion Sergei Skripal... en zijn dochter Julia gaat niet ver genoeg. Dat zegt de weduwe van de in 2006 in Engeland vergiftige Alexander Litvinenko... in een interview met Reuters. Het is niet genoeg. it's stronger dan it was in het geval van mijn husband... maar het is nog niet genoeg. En natuurlijk proberen de to regels te spelen. Maar wat we nu van from krijgen is not regels. Ja, de weduwe van de ex-officier van de Russische Veiligheidsdienst... vindt dat Groot-Brittannië nog meer van zich af mag bijten. Winnen doe je het nooit van Poetin, zegt Litvinenko. Maar je moet wel laten weten dat je vergiftigingen... op je eigen grondgebied niet accepteert. Het wegsturen van diplomaten alleen is niet genoeg. Oh, dus Julia Litvinenko. Donatella Versace wil stoppen met het verwerken van Bond... in kleding van haar modelabel. Dat zegt de Italiaanse modekoningin... in het Britse tijdschrift 1843 van The Economist. Versace is naar eigen zeggen klaar met Bond. Ze zegt dat ze geen dieren meer wil doden voor mode. En dat voelt niet goed, zegt ze. Het hoofdkantoor van Versace was onbereikbaar... na de uitlatingen van de topvrouw. Versace staat bekend als een modemerk... dat nog veel gebruik maakt van Bond. Ze sloten zich eerder ook niet aan... bij een collectief van modebedrijven dat bond in de band deed. In de VS hebben scholieren massaal geprotesteerd tegen vuurwapengeweld. Op veel scholen werden de lessen 17 minuten stilgelegd. 17, omdat er bij de Schietpartij op een school in Florida... vorige maand 17 doden vielen. In het hele land riepen studenten op tot een strengere wapenwetgeving... is te zien bij de New York Times. Het is onze tijd als generatie om te en Om de te veranderen en te voor wat recht is. Right. En ook voor het Witte Huis was een protest. Inmiddels heeft het Huis van Afgevaardigden een pakket aan pre preventieve maatregelen tegen vuurwapengeweld goedgekeurd. Toch staan er nog meer protesten op stapel. Op 24 maart bijvoorbeeld wordt in Washington een grote mars gehouden. En president Trump heeft tijdens een handelsoverleg met premier Trudeau... van Canada dingen beweerd, terwijl hij helemaal niet wist waar hij het over had. Dat is volgens de Washington Post te horen op een geluidsopname. Die is gemaakt tijdens een benefietetentje waar Trump was. Trump vertelt de anekdote zelf en zou er ook over hebben opgeschept. Trump corrigeerde tijdens het handelsoverleg met premier, met premier Trudeau... Um, hij corrigeerde premier Trudeau... die zei dat Canada een handelstekort heeft met de VS... Nee, zei Trump, dat klopt niet. Jullie hebben juist een overschot. Jullie zijn namelijk slimmer dan wij. Maar, erkende hij dus later tijdens dat benefietetentje, hij wist helemaal niet hoe het zat. Trump was uiteindelijk degene die miszat. Canada heeft inderdaad een handelstekort met de VS. Hoeveel kilometer staat er intussen? Dennis, mooi. Ja. Dat weet ik wel. Er staat 120 kilometer file nu bij elkaar opgeteld. Wat dat betreft zitten we aardig op schema. De meeste files staan rond Rotterdam en in Noord-Brabant. Bij Rotterdam komt het door een ongeluk op de A15 richting Europoort. Voor de Tunnel staat 11 kilometer file. Vertraging is drie kwartier in de tunnel. Vlak voor de tunnel zijn er twee rijstroken dicht. En Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond een uur of acht weer vrij is. Daardoor is het ook weer vastgelopen op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor het knooppunt B. staat 6 kilometer file. Dan op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 8 kilometer. Vertraging is 20 minuten. En er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwouder Dorpstad 7 kilometer. De vertraging loopt nu razendsnel op. Twee rijstroken zijn er dicht. Ik kost je nu een half uur extra. Tien minuten voor half acht is het. We gaan het hebben over schaatsen, want er is een heuse rel aan de gang in Schaatsland. Irene Wüst zou aan de dijk zijn gezet door sponsor Just Lease, En dat nadat ze voor de vierde achtereen volgende keer Olympisch goud heeft gehaald. Ze zou te oud zijn. Ik hoorde dat uh, op donderdag voor de WK van Rutger. En daar uh, ja, was ik natuurlijk wel uh, wat teleurgesteld in. En uh, vooral omdat uh, ja, ik ben drie jaar geleden Team voor Gold begonnen. En dat voelt toch wel een beetje als, uh, als mijn project en, uh, en, en mijn kindje. En uh, ja, als het dan op deze manier eindigt, dat, uh, dat is jammer. Nou, er stak een heuse storm op, verontwaardiging op sociale media... experts die zich ermee gingen bemoeien. Maar wat blijkt nou? De sponsor die stopt in het schaatsen... en beweert dat het nooit de bedoeling is geweest om Buust af te danken. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Nou, typische schaatsreel. dit. Wat, wat is er nou aan de hand? Ja, als je nu gewoon terugkijkt op die affaire... dan lijkt het allemaal heel simpel. Hè? De sponsor stopt ermee. De ploeg rond Wust houdt dus gewoon op te bestaan. En dat is iets dat al uh, vele eerder is aangekondigd. Maar de laatste dagen was er nogal wat ruis op de lijn. Uh, er ging namelijk her en der het gerucht dat Just Lees alsnog wilde doorgaan. Met Jan Blokhuizen, Antoinette de Jong, Marcel Bosker en Melissa Wijfje. Maar dat... Irene Wust de beste Nederlandse Olympier aller tijden, gewoon getumpt zou worden. Nou, zij hoorde die geruchten ook. En zij vroeg aan haar coach Rutger Thijssen vroeg ze op de man af of die verhalen waar waren. Nou, hij bevestigde dat en gaf er zelfs dus reden aan. We hoorden het net van Wust dat men Wust te oud vond. Nou, dat leverde weer die lawine aan reactie op. En gisteren reageerde de sponsor pas zelf. En volgens algemeen directeur Rogier van Ewijk, van Lease... heeft hij nooit gezegd dat Wust te oud is. Ja, dat komt eigenlijk nooit bij ons vandaan. Het is ook net zo geweest. Wij hebben een enorme waardering voor iedereen. Het is een topatlete die ook tot heden ten dagen enorm presteert. Dus ik weet niet waar dat vandaan komt. Dat komt niet bij ons vandaan. Ja, maar hoe zit het dan met die geruchten... dat die sponsor er niet met haar door wilde gaan? Nou ja, ze zeggen daar dat ze dus even overwogen hebben om door te gaan... vanwege de successen, uh, met name ook van Wust. Uh, maar dat dat plan na een oriënterend gesprek, dus een eerste gesprek... meteen van tafel is geschoven, want volgens diezelfde van Ewijk... die we net hoorden, wilde Wust niet langer dan twee jaar vooruitkijken. Dat heeft ze ook gezegd, inderdaad, en meteen na de uh, Olympische plak in uh, Pyeongchang. Uh, de sponsor, die wilde vier jaar lang doorgaan, dus, dus dat matchte niet. En toen hebben ze besloten van, het is klaar, uh, en volgens hem is er ook geen... Sprake van een doorstart, bijvoorbeeld in samenwerking met twee andere ploegen, met Platina en Klavis, de ploeg van Jillat Anema. Wat de afgelopen dagen werd uh, gesuggereerd. Dus, dus nee, Justy stopte gewoon mee, de ploeg houdt op te bestaan. En het is dus niet zo dat Wust echt in er eentje is afgedankt daar. Maar is dit nou een eenmansactie van, van Rutger Tijssen geweest? Want die, die, ik las gisteren een stukje met hem in de Telegraaf... waarin hij toch gewoon zegt van... Uh, ja, er is mij gevraagd ook uh, in ieder geval mijn mond even te houden. En hij wilde Irene Wust er ook niet mee belasten, zei hij. Omdat hij natuurlijk nog al die prestaties moest verrichten. Ja, ik, ik, kan niet, ik kan niet in de hoofden kijken en uh, in, in, in, inderdaad in de kamers kijken waar die gesprekken hebben plaatsgevonden. Dus het kan ook gewoon zijn dat de sponsor nu enorm geschrokken is van al die publiciteit en meteen heeft gezegd, nou dan trekken we de stekker er maar definitief uit. Want dat hebben we van tevoren al aangekondigd. Maar daar durf ik echt geen ja. uitspraak over te doen, want dat, dat, dat zou alleen maar speculeren zijn. feit is dat Wust nu dus weer zonder sponsor zit en je kunt je afvragen, hoe kan dat nou met haar status, al die prijzen die ze gewonnen heeft? Ja, dat, dat vragen heel veel insiders zich af hè, als je nagaat. Hè. Wüst, uh, nog steeds de beste schaatster van ons land... Uh uh, elf Olympische medailles, uh, vijf keer op het hoogste schavotje bij de Winterspelen. Nou, ze won twaalf gouden medailles op de WK-afstanden. Ja, zo'n grote sporter uh, staat niet zomaar zonder ploeg. Kijk, Ze is 31 jaar, hè, net zo oud als Sven Kramer. Nou, die heeft uh, een mislukt WK Allround achter de rug. En die krijgt aan alle kanten te horen dat hij vooral niet moet stoppen nu. En Sven Kramer heeft bijvoorbeeld nooit in zijn loopbaan te maken gehad... met onzekerheid over zijn inkomen. Nou, in, het verhaal, in het AD vandaag een uh, verhaal... Met experts die zich buigen over de vraag... hoe het kan dat een succesvolle sporter als Wust wel voor de derde maal zonder sponsor zit. Nou, Erbe Wennemars zegt daar iets over. Die zegt dat Kramer beter communiceert met zijn geldschieters. Hij zegt hij voelt aan hoe je een relatie met een sponsor aangaat en onderhoudt. En die miscommunicatie met Justly zou Kramer volgens uh, Wennemars nooit zijn overkomen. En dan heb je ook nog Johnny Romme. Die zegt in datzelfde verhaal dat Irene Wust misschien wel te groeig is. Uh, ik citeer even. Ze laat zich te gemakkelijk te grazen nemen door mensen die haar hebben gebruikt. Dus dat zou dan het, het verschil aangeven uh, tussen de situatie van Wust en de situatie nou, van Kramer. Nou. Goed, nou, uh, wordt vervolgens zou ik zeggen... want uh, ja, Wust moet natuurlijk gewoon een sponsor krijgen... want die wil nog wel even door misschien. En dan is er nog meer schaatsnieuws. De Volkskrant meldt uh, vanochtend dat het WK-afstanden op de tocht staat. Wat is daar aan de hand? Ja, in die krant staat dat uh, onze eigen schaatsbond, de KNSB... in juni een voorstel gaat doen om het WK-afstanden af te schaffen... want zij vinden de kalender veel te vol... En zij stelden dan voor om de winnaars van de wereldbeker... met ingang van de schaatswinter, pas op, het is ver weg... 2022-2023, voortaan wereldkampioen te noemen... Uh, die wereldbeker moet dan bestaan uit acht wedstrijden. Vier in Europa, twee in Azië, twee in Noord-Amerika. Kijk, en de wereldbeker ja, die, die staat op dit moment onder grote druk. Want als je kijkt uh, naar de wedstrijden in die cyclus... Uh, veel topschaatsers laten wedstrijden schieten. Passen niet in de seizoensplanning. Uh, komend weekend bijvoorbeeld is de laatste wereldbeker in Minsk. Nou, Daar komt van de Nederlandse Olympische kampioenen alleen Kjeld Nuis in actie. En de rest die gelooft het verder wel, na al die eerdere inspanningen dit seizoen. Kortom, uh, dat WK afstanden dat sinds 1996 op de kalender staat, dat moet eruit. En die wereldbeker zal dan dus opgewaardeerd worden. Nou, het voorstel wordt komende juni ingediend... bij een uh, congres van de Internationale Schaatsunie in Sevilla, En dan maar eens kijken of die wereldbeker inderdaad verdwijnt. Gio Lippens over de perikelen in de schaatswereld. En dan nu Murray Head met One Night in Bangkok.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 Eén minuut over half acht, de hoofdpunten van het nieuws. In het referendum over de nieuwe inlichtingenwet... lijken op dit moment meer voor dan tegenstemmers te zijn. Dat blijkt uit een combinatie van vier recente peilingen. Het referendum is op 21 maart, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. Voor een geldige uitslag geldt wel een opkomstdrempel van 30%. Procent. Het bedrijf Mossack Fonseca, dat centraal stond in de Panama Papers, wordt opgeheven. De juridische en zakelijke dienstverlener is de reputatieschade en economische schade niet te boven gekomen. In 2016 bleek dat Mossack Fonseca duizenden bedrijven en personen hielp om geld weg te sluizen naar belastingparadijzen. Alle speelgoedwinkels van Toys R Us in de VS gaan dicht, melden Amerikaanse media. En daarmee komen 33.000 banen op de tocht te staan. De speelgoedketen heeft bijna 900 winkels in de VS en kampt al een tijd met geldproblemen. Er zouden ook filialen van Toys R Us in Frankrijk, Spanje, Polen en Australië dichtgaan. En onderzoekers van de Universiteit in Wageningen... hebben bij Saba een groot koraalrif ontdekt. Het tot nu toe onbekende rif is een op, in opvallend goede staat. Het is ruim 10 kilometer lang en 1 kilometer breed. En volgens een onderzoeker zijn de koralen totaal niet beschadigd... en zien ze er super gezond uit. Dan de weerswachting bij Weerplaza. Michiel Severin. Michiel, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. We maken ons op voor een bak kou, maar wat voor weer wordt het vandaag? <sweeg> Ja, op dit moment is het ook al best wel aan de frisse kant. Temperaturen zijn wel overal boven het vriespunt. Maar er waait een hele stevige wind in het noordoosten. En die zorgt ervoor dat de gevoelstemperatuur... daar is die weer rond de min 5 graden ligt in de noordelijke provincies. In het zuiden ligt die rond het vriespunt. Dus nu is het nog even goed aankleden. Maar we hebben wel volop zonneschijn vanochtend in de noordelijke helft van het land. In het zuiden al wat meer bewolking. En die bewolking, die wordt dan geleidelijk dikker. En dan krijgen we vanmiddag in het zuiden wat lichte regen. Maar niks nog aan winterstemperaturen. 8 graden wordt het vanmiddag in het noorden, 11 à 12 graden in het midden- en zuiden van het land. Oké, okay, en morgen dan al wel, of, of is het echt het weekend? Nee, morgen is echt de overgangsdag. In de loop van de ochtend verwacht ik al de eerste natte sneeuwmeldingen. Dat is eigenlijk hetzelfde neerslaggebied wat dus vanmiddag ons land be begint te trekken. Dat komt vannacht een beetje tot stilstand boven de noordelijke helft van het land. En morgen overdag, met een koude oostenwind, dan begint de atmosfeer geleidelijk af te koelen. En dan gaat die regen steeds meer over in natte sneeuw. In de loop van de middag wordt het ook droge sneeuw en dan kan het her en der wit gaan worden. Ik denk dat dat aan het einde van de middag misschien in Friesland, Drenthe of Overijssel gaat gebeuren. Nou, dan voel je ook al aan hoe de temperatuur... De natuurverdeling is in het noorden de laagste temperaturen morgen. 2-3 graden als maximum. In het zuiden wordt het gewoon nog 10 graden. En er waart wel weer een koude wind. En die echte winterlucht, die verovert ons dan vrijdagavond. Dan gaat het op steeds meer plaatsen vriezen. En dan vrij zaterdag overdag hebben we een maxima van 0 tot min 2 graden. Natte sneeuw, droge sneeuw, we zitten half maart. Maar goed, het, het moet allemaal. We, we, we, we nemen het als een man en een vrouw gewoon. <laughs> Dankjewel, Michiel Severin. Dennis Mooi nu met de files. Het zijn er 52, 230 kilometer bij elkaar opgeteld. Grootste problemen bij Rotterdam. Want op de A15 richting Europoort... staat tussen Rotterdam-IJsselmond en de Botlektunnel een 13 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De vertraging is drie kwartier. Daardoor loopt het alvast op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft... Eerst staat er tussen Delft en de Keteltunnel 7 kilometer. Omdat de lichten daar af en toe op rood gaan vanwege tunneldoseren. Aansluitend daarop in de rij tussen knoppend Ketelplein en het Knopend Benelux. De aansluiting met die A15 waarmee ik begon. Daar staat 5 kilometer file. Op de A4 richting Amsterdam staat tussen Ippenburg en Dorp 9 kilometer door een ongeluk. Er zit nauwelijks tot geen beweging in. De vertraging is in ieder geval meer dan een uur. Twee rijstroken zijn er dicht. Je kan het beste omrijden via Wassenaar.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 Letlicht licht van LampDirect bespaart geld. Dus wat let je? Ga direct naar lampdirect.nl. HR, payroll en tax and legal doe je samen met SD-Works. SD -works, works. De overheid moet luisteren naar de burger. Maar niet de burger afluisteren? Zeg 21 maart nee tegen de sleepwet. Marianne Thieme, Partij voor de Dieren.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 Bijna acht minuten over, half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We zitten een week, minder dan een week zelfs, voor de gemeenteraadsverkiezingen. En dan uh, doet die vraag op. Is het desinteresse, algehele onvrede of uh, komt het door het slechte weer? Er is geen duidelijke verklaring voor, maar het aantal mensen dat gaat stemmen voor die gemeenteraadsverkiezingen, dat daalt al jaren. Het opkomstpercentage vier jaar geleden was 54 procent, een dieptepunt. Maar er komen natuurlijk ook iedere keer nieuwe stemmers bij. En verslaggever Jozefien Trehi peilde de stemming bij die nieuwe stemmers... op de Saxion Hogeschool in Deventer. Leerlingen zitten buiten het gebouw, lekker in het zonnetje. Te roken of even een beetje te kletsen met elkaar. Ja, ik heb zoiets van, daar hebben we vroeger voor gestreden... dat iedereen kon stemmen, stonden als je er nu geen gebruik van maakt. Veel 18-jarigen hier ook. Die voor het eerst gaan stemmen. Ik moet me nog wel even oriënteren waarop ik ga stemmen. Is dat een uh, opgave? Uh, op zich wel, want het is niet een hele grote gemeente, dus we hebben geen stemwijzer. Waar woon je? Barneveld. Dus je moet meer zelf lezen, natuurlijk. Maar... En benaderen die partijen jou dan ook? Uh, ik ben benaderd door de Christen, niet alleen. En wat zeiden die? Uh, nou, die stonden snoepjes uit het hele station. Dus... Jonge meisje komen aanlopen, rugzakken op. Wat is het voor gevoel dat je voor het eerst mag stemmen? Kan je dat omschrijven? Um, ja, ik vind het wel heel goed. Uh, ik vond het wel even moeilijk. Ook even kijken naar partijen en zo. Maar uh, nou ja, mijn ouders die zijn bijvoorbeeld heel druk bezig met de boerderij. Daar woon ik bij. Dus dan, uh, ja, dan pak je daar toch wel wat van mee. En dan, zo kan je toch ook wel een beetje kijken wat past bij mij op dit moment. Uh, wat kan ik met mijn ouders bijvoorbeeld? Waar heb ik daar profijt aan? Bij welke partij? En wat is dat geworden? Dat wil ik liever niet zeggen. Ik ga D66 stemmen. En waarom? Uh, ja, omdat ik zelf zelf doe ik de Pablo. Dus ik, zit, uh, ik ga het onderwijs in zitten. En dan, ja, D66 staat er heel erg achter. En ook uh, qua cultuur zijn ze daar heel hard mee bezig naar de Dus ja, daarom. Uh, ik woon in uh, Holten. Dat is in een uh, dorpje hier verderop. Uh, ja, ze hebben een partij bij ons in het gemeentebelang. En uh, ja, daar gaat mijn stem naartoe omdat ze de punten die ze hebben, die zei, vind ik wel goed. En daar sta ik ook wel voor. Wat is dat voorbeeld? Wij krijgen met ons voetbalclub krijgen kunstgras. We nou, zijn er ook hier voor in om dat goed te behouden en dat soort dingen. Uh, daarnaast ook uh, horeca gelegenheden verlengd met een uurtje in, uh, in ons dorpje. En dat, uh, dat gaat veel gezelligheid denk ik opleveren en dat soort dingen. Ja, zo hebben nog een paar standpunten daar sta ik wel achter. En daarom uh, verdienen ze mijn stem, zeg maar. Zeker. Bij uh, ons zijn ze nu bezig met het Kaasplein. Dat is eigenlijk een pleintje voor uh, heel Marklo. Want het is best wel een oud dorpje natuurlijk en klein. En uh, vooral daar zijn ze nu druk mee bezig. Uh, qua gemeente zijnde. En uh, ja, dat, dat is eigenlijk wel het grootste standpunt in heel Marklo. Ja. Ja. Uh, waarom ik het ons vind? Ja, er ja, verandert toch niet veel. Dus nee. ja, ik, ja, ik uh, hou me niet echt mee bezig. Uh, nou, tot nu toe wacht ik gewoon op een... Uh... Gewoon op een adviesje of zo in de brievenbus. Ze zijn we niet gekomen. Dus de moet nog even op zoek gaan. Even googlen. Wat zijn dan dingen die spelen in jouw gemeente? Of waar partijen zich mee bezighouden? Weet jij dat? Ja, geen idee. Ja, ik ga stemmen. En weet je al waarop? Op mijn neef. <laughs> <laughs> ja, echt. <laughs> wat doet hij? Uh, hij zit bij de VVD. Oké. Okay. En waar is dat? Uh, gemeente Tubbergen. Oké, okay, oké. Okay. En wat vind je ervan dat je voor het eerst mag stemmen? Ja... Nee, ik niet echt bijzonder was zo, ja. Nee? Nee, nee. Jullie, is dat bij jullie uh... Ik heb geen oh. idee. Ik geef de kaart mee aan mijn ouders. <lacht> Hoezo dat? Omdat ik uh, ja, te druk ben met andere dingen. Wat vind jij ervan? Ja, mij maakt het allemaal niet heel veel uit eigenlijk. Ik volg het niet echt. Ga je wel stemmen? Nou, weet ik niet eigenlijk. Boos je niet echt? Nee, eigenlijk niet. Misschien moet Jacob zijn neef stemmen. Ah, kan ik wel gaan doen. <lacht> Vind je wel leuk dan? Bedankt daar. Ja, Oké. Okay. Jozef Wintree, hier was dat bij de Saxion Hogeschool in Deventer. Ik praat er even over door met Joost Vullings... onze politiek commentator in Den Haag. Joost, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Jongeren altijd een lastige groep om ergens bij te betrekken. Bedoel, daar weten we hier ook alles van, bij de radio. Maar ook voor die gemeenteraadsverkiezingen... zijn ze niet van de bank te halen, lijkt het. Welke partij kan daar het meest last van krijgen? Ja, op dit moment is, is GroenLinks onder jongeren echt een, een, een hele populaire partij. Dus ik ben daar gisteren eens langsgelopen om, om te vragen... Van, ja, wat gaan jullie daaraan doen? En zij zien uh, twee manieren om, om hun jonge kiezers... Te motiveren. Nou, dat doen ze door, door duidelijk te maken dat klimaatbeleid, want dat is daar, daar erg populair onder een achterban, op gemeentelijk niveau echt van belang is en er ook echt toe doet. Dat de gemeente ook echt maatregelen kan nemen die helpen. Uh, en daarnaast zien ze dat een, een deel van de achterban eigenlijk niet zozeer geïnteresseerd is in die gemeenteraadsverkiezingen, maar wel in digitale rechten. Kortom, dat referendum over de inlichtingenwet. Nou ja, en, en via die manier ja, proberen ze dan de jongeren van ja, als je dan toch gaat stemmen voor het referendum. stem dan gelijk ook voor de raadsverkiezingen. Maar goed, ook bij, eh, bij GroenLinks zijn ze erachter gekomen. dat eh, ja, dat referendum eigenlijk heel nauwelijks leeft. bij grote groepen. Net zo overigens als de raadsverkiezingen. Want ja, de campagnes van GroenLinks, maar ook van andere partijen. weten nog niet echt, om te zeggen. ons warm te maken, ons te raken. Dus er wordt wel een. een voor een lage opkomst gevreesd in Den Haag. Hoe komt het dat die campagne zo tam is... Ja, kijk, het kan lokaal natuurlijk ergens wel spannend zijn... maar ja, in het algemeen maken de verkiezingen inderdaad weinig los. Kijk, en dan kom je bij verklaringen die toch op landelijk niveau zitten. Het, het kabinet zit er net. Mensen hebben er nog niet echt een oordeel over... of ze het, het oké okay vinden of juist heel slecht. Dus vaak kunnen gemeenteraadsverkiezingen toch dienen... als een soort tussenrapport. Maar ja, daar is het eigenlijk ja, gewoon nu nog te vroeg voor. En ook is er niet een, ja, een of andere inhoudelijke discussie... waar we het nu met z'n allen over hebben. En ja, je moet het ook zien, de partijen hebben vorig jaar... natuurlijk gevoerd voor de Tweede Kamerverkiezingen. en daar is heel veel energie in gestoken. Toen zijn heel veel nieuwe ideeën gelanceerd. Dus ja, ze kunnen deze campagne ook niet echt heel erg strooien... met nieuwe ideeën, want die zijn gewoon een beetje op. Of je krijgt het verwijt. Ja, kom je nu pas met het idee... had je dat vorig jaar niet kunnen doen. Kortom, ja, de landelijke partijen die uh, doen wel hun best... maar geven de campagne eigenlijk gewoon geen vaart. Maar dat heeft het grote voordeel... dat het dan misschien nu eindelijk eens een keer over echt lokale zaken gaat... Ja, dat, dat zou een voordeel kunnen zijn. De landelijke politiek leidt minder af. Maar goed, de andere kant, je hebt nu zo'n soort, heel veel mensen die zeggen van landelijke politici moeten zich er niet mee bemoeien. Ik, ik begrijp dat geluid heel goed. Maar de andere kant, het is natuurlijk wel zo dat Den Haag bepaalt wat het budget is van gemeenten, wat de bevoegdheden zijn van gemeenten. En ja, de landelijke partijen zitten ook in heel veel gemeenten, dus ze hebben er wel degelijk wat, wat mee te maken. En ik, ik denk toch wel dat als er op landelijk niveau veel discussie is, verhoogt dat de, de, de aandacht voor de verkiezingen in brede zin en volgens mij profiteren dan om zeggen alle ook lokale partijen ervan. Meer aandacht voor politiek betekent meer mensen naar de stembus en uh, nou dat is denk ik voor lokale partijen ook goed. Vier jaar geleden opkomst 54 procent. Um, ja de verwachting is dat dat dat nog weer lager gaat worden. Ja. Dus dat is wel uh, droevig. Ja, de, de, de meeste mensen hebben inderdaad wel het gevoel... dat, dat, het, dat, ja, dat het onder die 50 of rond de 50 gaat zitten. Ik weet wel dat vier jaar geleden was er ook een prognose... een week van tevoren dat de opkomst onder de 50 zou zijn. Uh, uiteindelijk werd het dan toch 54 procent. We hebben nog, nog een krappe week te gaan. Wie weet dat, dat de campagne toch nog in één keer de harten... weet te verwarmen. Maar ja, als dat niet gebeurt, ja, dan moeten we het ergste vrezen. Dan, dan kruipt het richting de 50 En als het onder de 50 komt... zullen toch veel mensen daar wel zeggen, mensen die met de politiek bezig zijn daar zeer bedroefd over zijn. Joost Vullings was dat in Den Haag. Dan nu het Sportnieuws op een rij. Scheidsrechter Bas Nijhuis is teruggefloten door de KNVB. Dat kopt het AD. De Voetbalbond vindt dat de scheidsrechter te veel zijn eigen stijl heeft. Hij ziet te vaak een overtreding door de vingers... zegt scheidsrechtersbaas Dick van Egmond in de krant. En daar spelen coaches en spelers op in. Zo geeft AZ-coach John van der Brom toe dat hij zijn spelers aanspoort... om de duels harder in te gaan als Nijhuis de scheidsrechter is. De KNVB heeft nu tegen Nijhuis gezegd... dat hij vaker voor overtredingen moet gaan fluiten. De Volkskrant schrijft over Lionel Messi, de wonderman van 30 jaar... die zijn club gisteravond naar de kwartfinales van de Champions League loodste. Barcelona won met 3-0 van Chelsea... en Messi maakte zijn honderdste doelpunt in de Champions League. Het was weer tranentrekkend goed, schrijft voetbaljournalist Willem Vissers. Ach, over Messi is al bijna alles geschreven, gaat hij verder. Maar het valt niet genoeg te benadrukken hoe uniek hij is... en hoe gezegend de gemeente van de voetbal mag zijn... om hem te aanschouwen, al een jaar of dertien lang. Ja, prachtig. Eens dus, ja. Uh, en volgens de Telegraaf heeft de talentvolle middenvelder Guus Til... met zijn club AZ op hoofdlijnen een akkoord bereikt... over een nieuw contract tot de zomer van 2023. Het contract van Til liep tot 2022. Maar nu de speler sinds dit seizoen een van de smaakmakers van de eredivisie is... wil AZ er zeker van zijn dat hij niet opeens vertrekt... naar een andere Nederlandse to topclub... Het kan morgen trouwens helemaal een topweek worden voor Til. Hij zit al bij de voorselectie van het Nederlands elftal. En er is een kans dat bondscoach Ronald Koeman hem ook opneemt... in de definitieve selectie voor de oefenwedstrijden... tegen Engeland en Portugal. Hoeveel kilometer staat er nu, Dennis mooi. Uh, even tellen hoor, 292 zelfs. En nou goed, daar zitten we echt net iets boven, boven de norm... wat normaal is op dit tijdstip. Komt onder andere door ongelukken op de A15 en de A4. Op de A4 richting Amsterdam. Amsterdam staat bijvoorbeeld een flinke file tussen Ippenburg en Zoeterwoude. De weg is dan wel weer vrij, maar de vertraging is nog wel een uur... en neemt maar langzaam af. Dan op de A15 richting Europoort tussen Rotterdam-Mijsselmonden... en het knooppunt Benelux, 9 kilometer door een ongeluk in de Botlektunnel. Daar zijn alle rijstroken ook weer open, maar je hebt nog wel een half uur vertraging. Maar inmiddels is het wel vastgelopen. Daardoor op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk... en het knooppunt Ketelplein staat 9 kilometer... De A59 Sirik Os staat bij Waalwijk Oost 5 kilometer. En de A67 Venlo Eindhoven tussen Liesel en Zomeren heb je 20 minuten vertraging. Volgens de achterban van het muziekplatform 3 voor 12 was dit in 2015 het beste liedje van het jaar. Theme Pala met Let It Happen. Emen hey Palace, dat acht minuten voor acht. Vers van de pers zijn de omzetcijfers van de tuinbranche. Tuincentra, hoveniers en kwekers hebben een uitstekend jaar achter de rug. De verkopers stegen met ruim 7 procent. En daarmee is de grootste groei in tien jaar tijd geboekt. Vooral groen is hot, bloemen, planten, struiken en bomen. En eh, misschien voelt u het ook wel. Consumenten verlangen naar de lente, merkt ook onze verslaggever Jeroen Schutheiser... in een tuincentrum in Heer Hugo Waard. U bent al druk met de Pasen? Ja, dat klopt. We zijn uh, spulletjes voor de paasbomen aan het uitzoeken. Die gaan we vanmiddag neerzetten. Allemaal frutsels voor in uh, de paastakken? Ja, ja, inderdaad. Veertjes, eitjes. Heeft u die lentekriebels nou al een beetje? Nou, nu het zonnetje buiten schijnt, zeker, ja. Maar van het weekend wat minder, geloof ik. Want dan gaat het weer vriezen. Petra Slot, u bent van de, de hier in Heer Hugo Waard. We zien een enorme vraag naar groen. Die zien we al vele jaren in het interieur. Maar die uh, verschuift ook zeker steeds, steeds sterker naar buiten. Dus mensen willen groene tuinen. En dat zien we ook bij ons halveniersbedrijf. De vraag is letterlijk, maak een mooie groene tuin. Aandacht voor beplanting. Het is goed voor ja, het geluk ervaren in de tuin. Maar ook voor zaken als... De temperatuur in de tuin, wateropvang. Uh, dus ja voor mij is het geen verrassing dat er meer vraag is naar groen. En dat de klant daar ook veel meer aandacht voor heeft. Weg met die stenen. Ja, maar dat prediken we al vele, vele jaren. Tegels wordt door klanten snel ervaren als uh, onderhoudsvrij. Het liefst uh, tegels en schuttingen. Maar ook in de winter is dat ontzettend grijs. En laat staan de enorme regenbuien, waar gaat het water naartoe? En wat heeft u dan nou gekocht? Ja, roze viooltjes, winterviooltjes. Prachtig, met een klein beetje geel. En die overleven dit weekend wel? Die overleven dit weekend, ja. Ze is speciaal gemaakt voor de winter. Als ik om me heen zie, dan is iedereen wel toe aan gewoon lekker... ja, ik noem dat studderen. Hè? Gewoon lekker weer de ramen lappen, weer in contact komen met buiten... en van daaruit aandacht hebben voor de tuin en het buitenleven. Want in de zomer vinden we dat allemaal zo logisch. En dat begint veelal gewoon in maart. Brenda Horstra namens de tuinbranche... Ja, het was een heel goed jaar. Echt 7% groei. Uh, beste jaar sinds 2008. Nou, we zien dat er woningmarkt, dat daar heel veel beweging in is. Dus als mensen gaan verhuizen, willen ze ook hun tuin uh, inrichten. Dus dat helpt enorm. Veel nieuwbouwwijken. Veel nieuwbouwwijken, maar we zien ook renovaties. Dus beide. Men wil echt de tuin aan gaan pakken. En wat we met name zien, dat vind ik ook heel erg grappig... is dat ook jongeren, ook twintigers binnen planten gaan kopen. En als je het binnen ook al groen leuk maakt en fijn maakt... gaan ze ook met dat groen naar buiten. Uit de jaarscijfers blijkt ook dat internet steeds belangrijker wordt. Jullie zijn daar een beetje laat mee begonnen. Afgelopen oktober... Ja, wellicht ervaart u dat als laat. Aan de andere kant is het denk ik ook heel goed dat wij uh, niet te snel daarin gestapt zijn. We hebben goed gekeken wat we wel willen en niet willen. Het is prachtig om te zien wat er allemaal online wordt gekocht. En het is niet meer dan logisch hè, dat je online koopt. U verbaast zich? Ja, er worden gewoon bij één bestelling 30 vogelhuisjes besteld. En daarom is het denk ik de kracht dat wij zowel offline als online zijn. En ik zie absoluut toegevoegde waarde dat we die, uh, die sprong nu maken... En daar, daarbij ook goed zien, waar is de vraag online? Mevrouw Horstra, we zitten alweer ruim in het nieuwe jaar. Hoe zijn de eerste maanden geweest? Nou, de eerste acht weken waren echt fantastisch, boven verwachting. Er werd heel veel groen ook voor binnenshuis uh, gekocht. Alleen toen kwam er natuurlijk vorst en dan uh, stopte het ook meteen. Dan stort de handel in? Uh, ja. ja, eigenlijk wel, want mensen gaan dan uh, niet de tuin in... dus ze gaan ook niet naar het tuincentrum. En nu is het even wachten op mooi weer... Als het eenmaal mooi weer wordt, gaat wel iedereen de tuin in. Dus dan uh, komen mensen hier ook, ja. Wordt je heel blij van, ja. Ja, ontzettend last van de kriebels. Vooral de lente-kriebels. Heerlijk. Kom maar op met die lente. Nou, dat is nog even wachten dus, want uh, we hebben Michiel Severinder straks gehoord. Vandaag valt het nog mee. Morgen overgangsdagje dan nou, van het weekend wordt het toch nog eventjes winter. Dus de lente nog eventjes uitgesteld. De bijdrage was van Jeroen Schutijzer vanuit zijn tuincentrum in Heer Hugo Waart.